Uur. Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De werkloosheid blijft dalen met gemiddeld zo'n 6.000 mensen per maand. 5,1 van de beroepsbevolking zit nog zonder werk. Ruim 460.000 mensen, zegt het CBS. De economie is op stoom, blijkt uit de nieuwe cijfers. Ook het consumentenvertrouwen nam toe tot het hoogste niveau in meer dan 16 jaar. Dat houdt in dat consumenten vinden dat ze er zelf financieel beter voor staan en bereid zijn grote aankopen te doen. Het derde jaar WW voor werkloze ouderen komt terug. De vakbonden en werkgevers hebben volgens de Volkskrant toestemming van het kabinet gekregen om de WW-versobering die het kabinet vorig jaar doorvoerde te repareren. Om dat mogelijk te maken gaan werknemers een extra premie betalen van een nieuw fonds. Voor een modaal salaris van 34.000 euro gaat het om een bedrag van zo'n 70 euro per jaar. De politiek en de gokwereld op Curaçao spanden samen om de politicus Helmen Wiels te vermoorden. Dat werd duidelijk tijdens de rechtszaak tegen een van de hoofdverdachten in de zaak. Hij zou van ex-minister Jamalodin Odin en halfbroer en gokbaas Roby dos Santos opdracht hebben gekregen om Wiels om te brengen. Het motief voor de moord op Wiels waren waarschijnlijk zijn pogingen om de goksector op Curaçao aan te pakken. Wiels werd in mei 2013 op het strand doodgeschoten. In het attractiepark SeaWorld in Texas is voor het laatst een orka geboren. Een jaar geleden besloot SeaWorld te stoppen met het fokken van orka's... nadat er steeds meer kritiek was gekomen op het in gevangenschap houden van orka's en dolfijnen. Moeder Takara was toen echter al drachtig. Orka's hebben een zwangerschap van 18 maanden. Het kalfje heeft nog geen naam, want de dierenartsen van SeaWorld weten nog niet... of het een mannetje of een vrouwtje is. Het weer. Op veel plekken nu nog lichte vorst. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 12 graden. De zon schijnt geregeld en er staat weinig wind. Morgen 14 graden met wat zon, maar ook lokaal een enkele bui. Dit was het nos DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoopt op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Dit is uh, Goedemorgen Zandvoort, lieve luisteraars. En u hoorde natuurlijk de House of the Rising Sun van The Animals. Ja, dat weet ik allemaal. Staat ook op papier, hoor. <laughs> uh, lieve mensen, mijn naam is Pieter Jastra. Dit is Goedemorgen Zandvoort van 15 april 2017. Uh, de techniek wordt gedaan door Gasper Geurlsen in De redactie Yvonne Roosendaal. Gert van Kuiken. Eindredactie G. Rutte. De koffie ook door G. Rutte. En uh, ik heb het net al gezegd Gert van Kuik zit naast mij om samen dit programma te presenteren. Wat gaan we allemaal doen? Nou, dat is een heleboel. We gaan zometeen eerst praten met Ernst Brokmeijer, Lana Lemmens over het, uh, dan moet ik officieel zeggen, Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort in één keer goed. Ja, ik heb het ook opgeschreven. Uh, als we dat gedaan hebben, dan gaan we praten met de jongste ondernemer van Zandvoort, Café Friends, met Lola Holsboer. Uh, en daarna het laatste stukje is met Gerard Kuiper, de nieuwe voorzitter van de seniorenvereniging uh, Zondvoort. Dan gaan we eventjes de boodschappen doen... en uh, na de boodschappen komen we weer terug. En dan gaan we praten met de oud-wethouder Lisbeth Schalck. Ik uh, ben benieuwd hoe ze op dit moment is en hoe haar gedachten zijn... Daar gaan we over met de gedachten naar de paasgedachten van pastoor Bart Putter. En we sluiten het programma in de twee uur af met Erik Weijers. Die gaat praten over de paasraces en misschien nog meer races in Zandvoort. En misschien dat hij nog iets weet over de Fumule 1. Vanmiddag uh, hebben we weer de, de training. Uh, en de kwalificatie. En de kwalificatie. Het wordt toch weer spannend. Goed, dat is het programma voor de komende twee uur. En we gaan meteen praten met de twee leden. Voorzitter, bestuurslid, Lala en Ernst. 27 april. Ja. Dan hebben we Koningsdag. Dat ja, klopt. Wat gaan we doen voor Koningsdag? Ja, We gaan heel veel doen op Koningsdag. Hè? Eens wat Koningsdag is natuurlijk een, een gigantisch groot feest. Uh, dat moeten we in Zandvoort ook vieren. Dat doen we ook al jaren. Uh, we doen die dag heel veel activiteiten voor uh, jong en oud. Um, eigenlijk voornamelijk in het centrum van Zandvoort. Uh, dat begint al heel vroeg uh, op Koningsdag, uh, s ochtends. Met, uh, hoe vroeg? Ja, hoe vroeg? Nou, voor ons om half vier als organisatie. Dat is belachelijk. Dat is uh, een, een mooie tijd. Um, voor sommige deelnemers soms wel wat eerder, want die staan vaak al te wachten. Uh, maar dan hebben we op de Prinsessenweg, Louis-Davidstraat, uh, uh, Rommelmarkt, Vrijmarkt, uh, Kramen, dus je kan zowel met je kleedje komen. als er zijn ook uh, heel veel mensen die hebben uh, vorige week een kraam gehuurd. Alle uh, kramen zijn weg. Alle kramen zijn weg. Kijk, kijk even naar de, de hoofdmarkt. Ja. <laughs> nee, niet. Je hebt er nog een paar. <laughs> ik heb er nog een paar. Ineens. Ja, dat was echt heel bijzonder. Want uh, eigenlijk zou ik het niet meer hebben. En toen zei ineens de kraamverhuurder nou, ik heb er toch nog een, een een paar ineens, nou ja, die dieper mocht niet had verhuurd. Dus ik heb er nog een paar. Dus mensen kunnen nog, uh, op onze Facebookpagina staat ook uh, hoe ze ons uh, kunnen benaderen. Onder andere via Facebook of uh, uh, via het mobiele nummer wat daarbij staat. En wat is Facebook uh, adres, nummer, uh, Koningsdag Zandvoort. Koningsdag Zandvoort. Ja. En dan komen ze op de Facebook. Ja. ja en als je er .nl plakt, kom je op de website. Ja. ja. En als je er .nl plakt en daarvoor info... En een apenstaartje en dan kom je in de mailbox. Dus alles met Koningsdag Zandvoort komt bij een van ons uit. Ja. Oké, okay. dan kunnen ze nog een tafel uh, Ja, nou, tafel, tafel. Uh, Grote ik, wil niet tafel. Dat je, ik wil net zeggen, gewoon een hartstikke mooie kraam. Nee, um, um, natuurlijk kan je ook gewoon met je kleedje. Het voordeel van als je een kraam huurt... is dat je um, <lacht> tot zeven uur met de auto de markt op mag. Ja, en dat je niet uh, daar belachelijk vroeg hoeft te liggen... om een goede plek te hebben. Want die heb je dan gewoon gegarandeerd. Dus, uh, nou het is een, een cadeau. Maar als mensen nog een kraam zouden willen, dan is het dus nog mogelijk. Okay. Hoe laat uh, is de, de, de opening? Dat maakt nee. niet uit van die uh, rommelmarkt. De opening, dan moet ik altijd even spieken. Die is om half elf. Maar daarvoor zijn nog een aantal andere hele leuke uh, dingen. Eén is. Um, wacht, wacht, even, half elf. Dus als ik naar mijn rommel ja. aankom. Nou ja. Dan is Koningsdag. Ja, wat bedoel je de opening van de, niet nee, nee, nee, de, de, de. De rommelmarkt bedoel ik. Ja, al, precies. Al. Nou ja, in principe. Um, wij beginnen om half vier. Nou, dan, dan staat er hooguit af. Toen kruisen, maar dan, dan zijn we wel echt, uh, dan zijn we meestal echt wel de eerste. Uh, dan worden natuurlijk de kramen nog geleverd uh, vanaf uh, een uurtje of half vijf, vijf uur, dan uh, is het ineens uh, heel veel bedrijvigheid. Ja, ja dan en, komt iedereen met z'n rommel aan. Ja, en, en mensen komen tot zeven uur nog wel aan. Maar als je om, ik vind zelf altijd zes uur ongeveer het leukste moment van de dag. Ja, het, ja, het, ja, normaal ook niet zetten. hoor, want normaal is dat echt <laughs> midden in de nacht voor mij. Maar op Koningsdag is dat toch anders. Nee, is echt een, je zou het een keer moeten proberen, Pieter. Gewoon een rondje ja. over de markt. Dit is je de je beste rond, spulletjes. Nou, en als je rond zessen gaat, en de exacte ja. tijd, dat houden we altijd, moet iedereen zelf maar opzoeken, dan kun je meteen je vlag uithangen. En dat mag bij zonsopkomst. En dan maak je ook nog kans op een van de twintig taarten. Hallo, ik heb al jarenlang die vlag opgehangen. Maar ja, dat is fout gegaan. Maar die hangt dan de avond tevoren. Ja, ja, kijk. ja en dat zien wij. Ja, en dan krijg je okay. geen taart. Nee, dus echt bij zonsopkomst de vlag ophangen. Vlak daarna uh, rijden. en laatst is de zonsopkomst? Ja, ja, die, ja, die je kunnen we even checken. Echt tussen. tussen zes en half zeven. Dat is ook een beetje het spel. Ja. Uh, er rijden mensen van de organisatie rond uh, in heel Zandvoort uh, en die verloopt er eigenlijk twintig taarten bij degene die uh, vroeg vlaggen. Uh, dat is eigenlijk ooit jaren geleden begonnen, omdat we eigenlijk vinden en hopen dat heel Zandvoort Koningsdag mee viert en de vlag uithangt. Uh, met oranje wimpel. Uh, uh, met oranje wimpel, huis versierd uh, En dat is eigenlijk zo'n succes geweest, dat we dat nog steeds doen. Dus uh, wil je een, een lekkere taart, uh, ja hang de vlag uit, zou ik zeggen. Op zes uur 19. 6 uur 19. 6 uur 19. Precies. Luisteraars, 6 uur 19. Het is niet alleen de vlag, maar het is ook versieren. Want wij hebben altijd een vlag uit. Nee, de, de, waar de, taart, waar de taart op wordt verloten, is op het uithangen van de vlag. Maar wij vinden het natuurlijk ook leuk. En dat is ook een oproep die we ook altijd okay. aan de ondernemers doen. En aan uh, uh, iedereen in Zandvoort. Het is echt een feestdag. Dus ja, maak er ook een feestdag van. Hang in ieder geval die vlag uit. Maar ja, we zien ook af en toe mensen die... de vlaggetjes, uh, uh, uh, schilderijen... ja, alles wat bijdacht aan de feestvreugde. Ja, doe dat. Want dat maakt het alleen maar gezelliger. Goed, vlag hangt uit. Vlag hangt uit. De, de rolmarkt is bezig. geïnstalleerd. Ja, dan gaan, dan. We ons, dan gaan we ons opmaken uh, richting de officiële opening. Die, ik zei al, die is om half elf. Uh, maar voor en na de officiële opening hebben we ook nog twee hele leuke demonstraties optredens. Uh, voor de officiële opening, vanaf kwart over negen, uh, is er optreden van het Dance uh, Center Zandvoort. Uh, dat zijn uh, voornamelijk de jonge, jonge jongens en meiden die kunnen ontzettend mooi dansen. Dansen. Die geven op het Raad Huisplein... Ik zie jullie niet dat dansen. Uh, nou, wij kunnen dat niet zo goed als dat zij dat kunnen. Uh, dus o -o. de verschillende... O -o. Uh, de verschillende o -o. groepen van het dance Center geven een demonstratie op het Raad en ja. in aanloop naar de officiële opening. Uh, dan de officiële opening zelf. Ja, dat is eigenlijk het, het officiële moment... met de burgemeester op het raadhuis. Uh, dat betekent dat de, de vlag gegeven worden. Wilhelmus wordt gezongen. Uh, dat wordt uh, dit jaar ook opgeluisterd weer... door de... Uh, moet ik even goed zeggen... de... Uh, kop? Nee, de wapenzaars. De, nee, ja, sorry, de wapenzaars. Ja, de, die, die uh, ja, echt, echt een, een hartstikke leuk koor die uh, zowel uh, het Wilhelmus maar ook een aantal andere hele mooie liederen ten gehore zullen brengen. En dan meteen na het officiële gedeelte hebben we een tweede sportief optreden. Uh, eigenlijk, zou wij nou zeggen, volgens mij zolang uh, bijna als Koningsdag of daarvoor Koningendag wordt gevierd in Zandvoort zijn zij erbij. Uh, dat is OSS, de gymnastiekvereniging. En die de oudste vereniging. De, de oudste vereniging. En die zullen ook uh, met een groot deel van hun leden op het Raadhuisplein uh, ja, hun kunsten laten zien. En dan? En dan. Nou dan uh, is het ondertussen uh, uh, half twaalf, nee sorry, half elf kwart veraf geworden. Uh, en dan gaan we langzaam richting uh, de kinderspelen. Hebben dat... we al verteld over de Rebus? Nee, die hebben we nog niet verteld. Nee, dan die zit er nog tussen. Kijk, dames, zo blij dat je ja, samen ja, We doen zoveel die dag. Ja. Dat, uh... Nou, vertel de Rebus, wat is dat? Uh, nou, uh, aanstaande week staat staat er een advertentie in de krant met het hele programma. Maar daar zit ook een formuliertje bij. Dat alle kinderen kunnen daar een rebus invullen, ja. uh, Oplossen, moet ik eigenlijk zeggen. Maar stel je voor dat je nou net de krant niet hebt gezien. Er worden ook daar nog, uh, zijn er nog uh, formuliertjes af te halen bij het muziekpaviljoen. Als kinderen een ingevulde goede rebus inleveren. En dat moet allemaal rond de officiële opening. Dan uh, maken ze kans op een cadeaubon. Want de burgemeester, die, uh, ja, de burgemeester uh, die trekt een aantal uh, goede oplossingen. Je moet er wel echt zijn. Je kan hem dus als, het heeft geen zin om hem van tevoren in te leveren. Want als uh, een naam wordt opgeroepen. En dat kindje is op dat moment niet aanwezig. Dat dan gaan we door, door naar de volgende. Dus een hele leuke rebus. Um, altijd even nadenken. Uh, maar wel heel erg leuk. En dan kans maken op een cadeaubon. Dus dat is ook Kijk, tijdens de officiële opening. Hartstikke goed. Maar dan. Ja, maar dan uh, kinderspeler, kinderspeler? Waar zijn die kinderspelen? Uh, nou, die zijn van 12 tot 4. Uh, eigenlijk in het gebied. Uh, kleine Krocht. Gasthuisplein. En de, en de straten daaromheen. Uh, inschrijf vanaf half twaalf. Uh, ja, en dat is eigenlijk een, een fantastisch spektakel. Elk jaar echt honderden kinderen. Die daar uh, nou ja, de hele middag uh, kunnen klouten. Klimmen. Uh, springkussens. Uh, um, um, glijbanen. Allerlei uh, ja, grote speelobjecten die staan daar. Uh, deelname is gratis. Uh, dus dat uh, betekent. Uh, ja, dat je dat niets je tegen moet houden. Om, om mee te doen. Uh, wat ik al zei. Vanaf half twaalf kun je daarvoor al een speciaal bandje halen... bij de inschrijftafel op het, uh, op het Raadhuisplein. Uh, waar een bandje halen. En dat is omdat we toch een beetje in de leeftijdscategorieën proberen... Ja, niet dat uh, een, een kind van twaalf, dertien samen met iemand van vier... op een springkurs staat, want dat, dat is gewoon niet handig. Dus we hebben daar echt wel uh, redelijk streng uh, drie categorieën in... om te zorgen dat iedereen die meedoet ook op een leuke manier uh, die middag kan spelen. Uh, daar hebben we wel nog één hele belangrijke bij. En dat is dat uh, bij al die spellen... Uh, er bestaan ook heel veel vrijwilligers. Uh, overigens ook s ochtends bij alle andere activiteiten. Maar vooral smiddags hebben we er heel veel nodig. Uh, en voor dit jaar door allerlei omstandigheden. Een aantal van onze vaste vrijwilligers. Ja, die moeten op een moment ook werken. Die zijn op vakantie. Dus dat betekent dat we er echt nog een aantal tekort komen. Uh, Snap en, ik. Waar kunnen ze zich melden? Want het is heel leuk. Nou, dat ook weer. We noemden net al. Via de Facebookpagina. Via e-mail. Via de website. KoningsdagSantwoord.nl uh, Info at of uh, www.facebook.nl uh, en dan zo'n mooie schuine streep. Is er leeftijd aan gebonden? Ja. Uh, de leeftijd is 16 jaar en ouder. Ja, en dat heeft er vooral mee te maken. dat ja, We zijn natuurlijk toch met jeugd en kinderen aan de gang. En we willen daar ja. mensen die uh, ja, toch iets verantwoordelijker zijn. Dus vanaf 16 jaar en ouder. Uh, aan de bovenkant is geen leeftijdsgrens. Uh, um, ja. uh, ik zou zeggen, wil je een leuke middag. Hè? We verzamelen rond 11 uur. Krijg je wat informatie. Je krijgt een broodje, wat drinken. Van 12 tot 4 zijn er spellen. Uh, we doen ook altijd een aantal weken later voor alle vrijwilligers. Nog een, een gezellige avond. Uh, waarbij we een hapje eten met elkaar ja, evalueren en kijken hoe leuk het was maar ook wat kunnen we beter doen het jaar erop dus echt een hele leuke manier om, uh, om Koningsdag wat door ik te brengen ik zou zelfs nog door willen trekken um, in de microfoon Ana wat, wat ik um, eigenlijk nog, ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen, vooral als je in de leeftijd bent dat je kinderen hebt en dat je eigenlijk zelf ook een heleboel te doen hebt, dat vijf uur misschien nog zelfs heel lang is we hebben echt nu op dit moment gewoon een probleem uh, al die ouders die altijd heel makkelijk hun kind daar naartoe hebben gebracht. En die hebben ons altijd gezegd... jeetje dat jullie dit allemaal voor niks aanbieden. Ja, dat hebben we ook altijd gedaan. Dat willen we ook blijven doen. Maar op dit moment neigt het er zelfs naar... dat we bepaalde spellen zouden moeten laten vallen... omdat we er gewoon niet genoeg mensen voor hebben. Dus al zeg je... nou, ik zou misschien even twee uur bij een spel kunnen staan. Dat is misschien niet ideaal. Maar voor ons uh, zou dat al heel wat betekenen. Dus als jij uh, altijd hebt genoten... om met jouw kinderen daar mee konden doen... voel je dan ook zeker aangesproken op dit moment... om gewoon even je stentje bij te dragen dus een oproep van moeders en ja. vaders. Zeker. En mocht je geen computer hebben, dan neem ik aan dat als je op een kaartje je naam, je adres, je telefoonnummer en je leeftijd invult, dat ze dat bij het VVV-kantoor kunnen neerleggen. Uh, nou, ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die zonder internet zitten. Maar vooruit. Natuurlijk. Het heeft, het heeft niks met VV te maken. Dat wil ik nee. wel eventjes. Uh, je postadres. Ik, ik, nee, dat is ook niet ons postadres. Want we hebben een secretariaat. Oh, dat is bij jou. Nee, dat is bij Wilma Schama. Maar uh, als er iemand is die echt niks anders weet dan eventjes bij de VV melden. Dan, en ik ben daar. Is dat geen probleem. Maar ik vind het wel belangrijk om eventjes. Dat heeft niks met elkaar te maken. Nee, nee dat snap ik. Maar... maar als iemand echt niet anders de weg weet te vinden. Dan mogen ze bij mij even binnenkomen lopen. Ik zie al. Overigens volgens mij de voorzitter van de seniorenvereniging binnenkomen. Zie ja, ook dat hij ook voor vrijwilligers een uh, bijdrage kan leveren. Want die ja, hebben 700 leden. Ja, ja wellicht. Dus ja. hij staat achter. We zijn in nou contact over een ander onderdeel waar we, en dat is 5 mei. Dus we, okay. hebben, we hebben goede contacten met nou, de senioren. Ja, dan kom je nog een keer terug. Misschien nee, zeker met, ja. met de koning. Wat is er s'avonds nog te doen? Nou, wat er eigenlijk uh, uh, het programma vanuit wat wij organiseren, is zeg maar na vier uur middags afgelopen. Uh, maar wat we de afgelopen jaren zien... en daar zijn we ook wel heel blij mee... is dat zowel uh, de, de zogenaamde Koningsnacht... Hè, dus de avond voor Koningsdag... maar ook op Koningsdag uh, zelf... vanaf smiddags en in de avonduren... Uh, de horeca steeds actiever wordt. En dat betekent dat er overal in het dorp uh, muziek is... Uh, buitenpodia uh, en Dat begint vaak smiddags al. Ik weet op het Kerkplein is er smiddags al van alles te doen. De Haltestraat uh, doet enthousiast mee. En ook een hoop andere ondernemers... die proberen ook echt er een feest van te maken. Hebben een zanger, hebben een band, hebben een dj. Ja, dus betekent Eigenlijk dat uh, vaak zo halverwege de middag, eind van de middag, ja, uh, langzaamaan van de kinderspelen het overgaat in gewoon een gezellig samen zijn. En er wordt gezellig wat gedronken, een hapje gegeten. Uh, en zo uh, de avond in uh, uh, viert iedereen nog Koningsdag. Uitstekend. Ik zie er ernaar uit. Ja, ja wij ook. Ja, wij ook ja. Ik wens jullie enorm veel succes. Uh, en ik hoop dat er een hoop hulp komt voor die kinderspelen. Dat hoop ik ook. Want dan uh, wordt het voor jullie ook iets minder gestrest. Dat, uh... Zeker weten. Nou ja, dankjewel. dankjewel. Dat we hebben even het programma mocht toelichten. En, uh, en het komt nog in de krant Dus tussen, he, tussen 12 week. en 4 uh, sta je bij de kinderspelers, zei je dat nou? Nee. <laughs> nee. Dank je wel. Maar het komt ook nog in de ja, krant. Uh, uh, dus via alle kanalen uh, worden mensen geïnformeerd over het programma. Dus ging het allemaal te snel. Kun je daar rustig nalezen. Heel goed. Dank voor jullie komst. Succes. Geen dank. De eerste vraag ligt op mijn lippen gebrand. Ik heb hem net al gesteld. Je hebt al antwoord gegeven, maar de luisteraars weten dat niet. Lola, het titelnummer van een van mijn favoriete nummers van de Kinks. Ben je daar ook naar vernoemd? Ja, klopt. Hoe komt dat zo? Omdat mijn ouders het allebei een erg mooi nummer vonden, dus vinden. Dus, het uh... is ook een hele mooie naam. Zing je, ken je dat liedje? Ja, ja al uh, 21 jaar. <laughs> dus je kunt het zo meezingen? Ja, ja, gedeeltelijk. Oké. Okay. Ja. We hebben even gekeken van, naar, naar waar uh, jouw café zit... maar we werden nog een beetje in de war gebracht door... als je, je na, de naam Café Friends intoetst... kom je uit in een buurt waarvan wij denken... nou, daar kun je beter niks beginnen. Vertel, hoe zit dat en waar zit de, de, het café precies wel? Uh, de café zit in Zeestraat uh, 62. Dat dus de uh, oude café Keur. Of okay. uh, de oude café Oomsday. De meeste mensen kennen dat ook nog wel. En uh, het andere adres waar het er zeg maar, op staat, dat is mijn uh, ja, uh, privéadres. Privé klopt. Ja. Ja. Iets meer in de microfoon praten. Oh, ja. Ik las ook dat je horecaopleiding hebt gevolgd. Ja, dat klopt. lijkt me ook wel handig. Nou ken ik uit het verleden heel veel mensen die de horecaopleiding hebben gevolgd. Heel veel zie je dan terechtkomen in hotels als manager of iets dergelijks. Wat heeft jou gedreven naar uh, een café... Um, dat ik met mijn opleiding begon, heb ik altijd gezegd... ik wil later ook mijn eigen hotel hebben. Uh, toen ik met mijn opleiding begon, toen dacht ik... ik ga helemaal niks voor mezelf beginnen. Um, nee, Uiteindelijk... Uh, ik heb te horen gekregen dat het te koop stond. En dat had ik op zich wel in het begin oren. naar, Dus ik heb gewoon met mijn vader erover gehad. En toen moest ik er natuurlijk... Well, je, je moet er natuurlijk goed over na gaan denken. Of je het überhaupt wel wil. En of je het kan. En... Uh, dus uh, zo is het er eigenlijk een beetje in gaan rollen. En uh, mijn vader en uh, mijn opa en oma hebben dit dan uiteindelijk uh, met mij samen gedaan eigenlijk. Die hebben uh, mij, hebben uh, die uh, horeca ervaring? Uh, nee. oh oké. Okay. Nee. Maar die hebben um, zoveel dingen voor mij gedaan dat ik dit uiteindelijk kon gaan doen. Dus um, die ben ik ook heel erg dankbaar. Ja, dat ik dit mag en kan doen. Ja, wat die voorzat, uh, oomstee hè? Ja. ja die, heb, die heeft daar jaren gezeten volgens mij. Ja, klopt. Ga jij... Um, een ander concept doen? Of hoe ga je dit um, aanpakken? Nou ja, ik wil wel gewoon een bruine café houden. Uh, het is wel gemoderniseerd. Uh, er staan grote krijtborden staan er met wat ik uh, verkoop. Uh, ik heb ook um, onwijs lekkere wijnen, of zeg ik het zelf. Hoor ik ook van heel veel andere mensen. Daar wil ik mee gaan specialiseren. Dus ik wil zeg maar, een beetje de kroeg zijn die de lekkere wijn heeft. En um, ik heb ook veel speciaal biertjes. Uh, mensen kunnen ook een bittergranituur bij me bestellen. Zoals bitterballen, vlammetjes, noem het maar op. Hmm. En ik heb ook een paar exclusieve wijnen. Dus die uh, um, verkoop ik dan per fles. Maar je kan ze ook per glas uiteindelijk bij me bestellen. Dus daar wil ik me een beetje gaan in onderscheiden. Wat zijn de openingstijden? De uh, openingstijden is van vier uur s middags tot uh, door de week, zeg ik, twee uur. Uh, het komt omdat door de week is dus altijd wat minder rustig dan in het weekend. Maar als je gewoon een barretje vol hebt, dan blijf je gewoon tot drie uur open. Dus dat... Uh, en door uh, weekenden zijn gewoon tot, uh, van 4 tot 3. En doe je het helemaal alleen? Uh, ik doe het helemaal alleen. Ik heb wel iemand in diensten. Maar voor de rest uh, doe ik het helemaal alleen. Met mijn ouders op de achtergrond. Die helpen me achter de schermen. Wel een pittig schema dan, hè? Want... Ja. Als je alleen doet, dan moet je er ook altijd zijn. Ja, klopt. Hey, even over die wijnen nog, want ik associeer een café eerder met bier dan met wijn. Ja. Dat, dat is dus eigenlijk een omslag. Klopt. Uh, de mensen die voorheen in Oomsteek kwamen, dat, ik weet het niet zo precies, maar het leken mij meer mensen voor de bier, voor, voor het wijn. Dus je moet ook wel misschien een ander soort publiek trekken? Of... Uh, ja, klopt. Ik heb ook meer naar mezelf gekeken en vriendinnen van mij. Um, als wij het dorp in willen, willen we altijd best wel een wijntje drinken eigenlijk. Uh, Um, dus daarom heb ik gezegd, ik wil wat lekkere wijnen gaan schenken... zodat mensen dat ook kunnen bestellen. Want ik denk dat best wel veel vrouwen wat anders drinken dan wijn... Je probeert echt een ander publiek te trekken. Ja, nou ja, mijn doelgroep is 25 tot 40 jaar. Ja, ja? Um, ja daar gaat mijn doelgroep heen. Uh, iedereen anders is natuurlijk ook gewoon welkom. Maar dat is wel echt mijn doelgroep waar ik me grotendeels op ga richten, inderdaad. Heb ja. je er onderzoek naar gedaan in, in, toen je dit overwoog? Om te kijken of dat een ja. uh, goed publiek is? Ja, ja. Ik, ik neem aan van wel, maar... <laughs> ja, in principe wel. Um, het is zo dat um, ik merk denk ik ook veel wat ik ook van mijn ouders aan meekrijg... Is um, de, ja, de 30-jarigers die. Is niet zo heel veel te doen voor in Zandvoort, zeg maar. Um, dus daar wil ik uh, natuurlijk ook wat meer voor gaan doen. Ik wil ook leuke avonden gaan organiseren. En um, met mijn openingsfeest heb ik dan een dj heb ik gehad. Dat is erg goed ge gelopen. Mm -hmm. uh, ik wil meer van zulke avonden wil ik gaan organiseren. Gewoon lekker dansen. Ik heb ook een uh, grote biljarttafel daar staan. die dus schuif je dan aan de kant. En dan heb je een grotere dansvloer. Nou, een bouillet, die schuif je niet zo even weg, hoor. Nee, ja, even wieletjes heeft het eronder. Oh. Dus dat gaat ook makkelijker. <lacht> ja. Hij is mobiel. Ja. Ja, want Oomsteen was beroemd om zijn biljartkampioenschappen. Ja, klopt. Ga ja. klopt. je ja, het, het overnemen? Uh, of? Ik wil het wel weer gaan doen inderdaad. Klopt. Er komt ook een nieuwe nieuwe laken komt eroverheen. Een nieuwe spanlaken wat je eroverheen kan zetten en dan wil ik ook weer de biljartens uiteindelijk wel weer proberen natuurlijk een beetje terug te krijgen en dat ik op een gegeven moment zelf niet ik zelf, maar de mensen die bij mij komen biljarten, um, dat die ook mee gaan doen um, in de biljartwedstrijden wat afgelopen weekend ook was van alle kroegen Door wie heb jij behalve door je ouders um, in, uh, in, de, in de aanvang laten begeleiden, laten informeren? Heeft bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel of andere instituten daar een rol bij gespeeld? Ja, die hebben we ook goed geholpen uh, de gemeente zelf ook. Hebben we heel goed geholpen. Daar ben ik ook heel blij mee. Het is en, ook een uh, organisatie... Um... Uh, van Sprout. De jonge Ondernemersprijs is dat. Ja, okay. Dat is ook een organisatie die jonge ondernemers helpt. Dat soort instituten heb je ook... Uh... Nee, die niet. Die, uh, die, is, die is opnieuw voor ja, Wat me. heeft de gemeente voor je kunnen doen? Um, heel veel geholpen. Met vragen die ik had. Ik kon ze altijd bereiken. Ik kon ze altijd bellen. En uh, ze hebben me echt heel goed geholpen. Met uh, mijn vergunningen regelen natuurlijk. Dat is ook niet even zomaar gedaan. Dus met name Hili Jansen? Uh, ook. Okay, en ja. ook uh, Frans van Ewijk heeft hem ook heel goed geholpen. Ja. Dus qua medewerking met de gemeente heb je helemaal niet te klagen? Nee, absoluut niet. Vergunningen ook niet? Nee, nee nou ja. die zijn er heel snel, zijn die uh, zijn niet gekomen. Het is ook wel goed om een ondernemer te horen die heel positief is ja. over dat soort zaken. Het ja. is Want, wel eens anders, maar... Um, ja, het was zo, je moet 21 zijn en dan pas um, nemen ze je vergunningen in behandeling, zeg maar. Hmm. Nou, ik was toen die tijd nog 20. Ik ben 20 maart 21 geworden. Oké. Okay. Dus 20 maart ben ik met mijn stapeltje papieren naar de gemeente gegaan en heb ik het ingeleverd. En dan nemen ze dat in behandeling. En 1 april... Uh... Dat was, zeg maar, mijn opening. Ja. Dus uh, we hebben heel hard gewerkt en heel erg hun best gedaan om uh, dat binnen 11 dagen te kunnen regelen. Maar nu komt de drukke tijd eraan, hè? Ja maar, ja. maar moet je 21 zijn? Want ik las op die site van Jonge Ondernemersprijs dat er ook jonge ondernemers van 18 zijn. Maar is 21 een soort voor de, criterium in Zandvoort? Voor de drank- en wet is dat. Oké, okay, ja, dit was natuurlijk een, een computerachtige iemand, ja. want dat zijn de meeste start-ups. <laughs> dus, uh... Nee, voor de drank- en wet als je die wil krijgen, moet je echt 21. 20%. Ja, precies, oké. Okay. Ja. Maar uh, ben je erop voorbereid dat er een grote drukte komt dit weekend? en ja. de ja. komende weekenden. Ja. Ik heb me goed ingeslagen, in ieder geval. <laughs> je bent nu twee weken open, precies, ja? ja? Klopt. Hoe is dat verlopen de afgelopen twee weken? Nou, hartstikke goed eigenlijk. Ja. ja. Ja. Heb je al het idee dat je bekend bent bij je nieuwe doelgroep? Of heb je hebt natuurlijk ook een eigen kennissenkring en zo? Ja, klopt. Nee, ik denk het in zoverre wel. Kijk, het kan natuurlijk altijd nog beter. Uh, we zijn ook bezig met opknappen. Dus het terras, terrassen zijn we bezig met aan het opknappen. Een uh, nieuwelijkje verf eroverheen. Uh, nieuwe ramen erin. Dus het komt wel weer echt een frisse, schone uitstraling, wil ik ook gaan uitstralen. En dat gaat nu ook gebeuren omdat het is opgeknapt. Dus, uh, ja, ik ben er erg blij mee. Ja, en de oude garde die kwam? Ja, die komt ook nog steeds. Ja, die komt ook, ook gewoon, zijn ja. biertje drinken? Ja. oké. Ja, oké. Okay, ja. Dat is wel uh, een goede basis om, om vast te houden natuurlijk. Zeker. Ja, klopt. Ja, Oké, okay, dus over de eerste weken tevreden en nu gaat het seizoen in. Ja, zeker. Goed begin? Ja. Je kunt beter nu beginnen dan uh, in uh, januari. Denk het ook. Daar ja. heb je ook bewust meegehaald? mee gehaald? Uh, nee, eerlijk gezegd niet. Het is, um, het is heel snel gegaan eigenlijk. Um, in december, halverwege december, uh, kreeg ik de store dat dit uh, te koop stond. En dat ik er wel oor naar had. En in januari hebben we het eigenlijk een beetje doorgedrukt dat we het echt wouden doen. En ze dus maart hebben ondertekend. En uh, ja, het is dus het begin maart. Dus uh, toen was het per 1 april was het voor mij, dus het is wel heel snel gegaan. Ja, en je ambitie verderop. In, heb je nog ambities om iets later? Een hotel, wat je eerder zei, hotelmanager of hotel eigen? Ja, maar nee. Voorlopig is nee. dit ja. helemaal uitbaten en ja. kijken wat er van wordt. Maar die ambities die heb je niet meer op dit moment. Op dit moment niet. Nou, nee, klopt. Is hier een leuk hotel te koop trouwens. <laughs> Ik, ik, ik kijk verheugd naar, naar deze lieve Lola. Want, dames en heren, het is echt genot om haar te zien, maar ook om naar haar te luisteren. En bovenal, ga dan langs naar dat café Friends, want het moet hartstikke goed zijn bij jou. Het moet, sorry. Hartstikke goed zijn bij jou. Ja, absoluut. Zeker. in jullie een wijnliefde? Ja. Ik had nog één vraag. Had ik, Friends, heeft dat ook nog een bepaalde reden? Um, vriendjes van de... Ik ken geen ja. nummer van de Kings die Friends heeft <laughs> aan. Dus vandaag... Allemaal vriendjes van de... Nee. Mij. nee um, het heeft wel een bepaalde reden. Ik heb vier hele goede vriendinnen. Ja. Um, daar is mijn logo ook een beetje op gebaseerd. Met vijf mensen. We zijn met z'n vijven. Dus uh, daar is het wel een beetje naar gebaseerd ook inderdaad. Het zijn gewoon een hele goede vriendinnen van, maar daar kan ik op steunen. Die helpen me ook onwijs heel erg. Dat is ook je, je adv adviseurs zijn dat, zeg maar. Ja, op bepaalde plekken wel, inderdaad. Of ik er altijd naar luister is de vraag, maar, ja. uh, nee, nou ja. maar ze, ze helpen me heel goed. Als je eigenwijze ondernemer moet je altijd je eigen gang gaan, maar wel luisteren ja. naar goede adviezen ja. natuurlijk, hè? Ja. Heel mooi. Dus Friends heeft ook wel een betekenis in ieder geval. Ja, klopt. Ah, leuk. Ja. Lola, Friends. Ja. Lola, heel hartelijk dank voor je komst. Ja, ja dankjewel. Ja, we gaan komen. toch eens even neusje bij je. Even kijken daar. Goed, hou ik, gezellig. Ja. <laughs> Dankjewel. Geen probleem. Heel succes. Dankjewel. Met, uh, Dankjewel. Lola. <laughs> Heb jij Lola nu? Nee. Dat zou goed zijn, eh, Kasten. Ja, Winnentix. Dat is jammer. Sorry hoor. Ik had, <laughs> als ik het uh, helemaal..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 I no. En tegenover ons zit de familie Kuiper. Nee, nee, nee. nee Gerard Kuiper. Gerard Kuiper en Olga Poets. Dat is niet zijn vrouw. Nee. Maar het is... Ik dacht dat je dat wel wist. <laughs> nou ja, welkom Sorry ook op. namens mij Gerard. Ik, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Ik heb natuurlijk de afgelopen tijd uh, wat verdiept in de seniorenvereniging. Dat komt ook omdat ja. mijn broer voorzitter is in zij, Dus dat is altijd leuk om even te vergelijken en te dingen te doen. Eén ding. Er stond de hele tijd de vacature op jullie site voor een voorzitter. Je hebt wel eens tegen mij gezegd van nou, dat doe ik liever niet. Maar uiteindelijk toch wel. Wat is de overweging om het toch zelf te gaan doen? Nou, het bleek dus heel moeilijk te zijn om een voorzitter te krijgen. En we hebben daar behoorlijk wat werk in gestoken, energie. En we hebben tegen de twintig gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten voor het voorzitterschap. Helaas om uiteenlopende redenen is dat het niet geworden. Dus we bleven nog steeds met het vacature zitten. En dat terwijl je zo'n mooie en de grootste vereniging van Zandvoort hebt. Ja, nou ja goed, de, het, het zei zo. De mensen hebben natuurlijk allemaal druk druk. En we zagen ook in, in Zandvoort dat er meerdere verenigingen en ondernemingen bezig waren om te zoeken naar bestuursleden en voorzitters. Nou, ook die hebben het moeilijk om die te vinden. Ja. En ik begrijp het ook wel, als je ineens in de diepe wordt gegooid om uh, het voorstel in je zittersap op je te nemen, dan moet je een beetje feeling hebben met de uh, ouderen. En dat moet ook in je zitten. Ja. Nou, dat is hem helaas niet geworden. Nou, en je moet wel een hebben met de boel, Eigen, Eigenlijk, eigenlijk ja. zijn jullie ook zo te schuldig eraan, hè? want ik krijg uh, om de paar weken de, de, de uitvoerige documentatie wat jullie allemaal doen. Ja. Dat is zoveel pagina's vol met reizen, met uh, allerlei activiteiten. Klopt. Nou, op het moment dat je daar voorzitter van wordt, dan schrik je de bubbels als je ziet hoeveel jullie doen. Nou, dat waren we ook al, op een gegeven moment waren we ons dat al bewust. Want uh, ja, er waren nog enkele vacatures ontstaan in het, uh, in het bestuur. En toen kwamen al deze werkzaamheden en evenementen en uh, initiatieven... die kwamen natuurlijk terecht op een uh, aantal schouders. En er waren er veel te weinig. En toen hebben we hebben de agendas een keertje doorgenomen voor het hele jaar. En daar schrokken wij zelf ook al een klein beetje yep. van. van uh, is dat niet een beetje te gek? En als je ziet dat dan uh, steeds het ledenaantal gaat oplopen... dan denk je van... Uh, we, we, daar moet toch een klein beetje een, een rem op als wij niet volledig uh, kunnen zijn qua bestuur. Dat is een beetje atypisch natuurlijk want iedere vereniging wil groeien ja. en groter worden. En jullie hebben eigenlijk iets terecht, denk ik ook hoor, van meer kunnen we niet behappen. Ik, die onderwerpen die allemaal in jullie uh, programma staan, ik neem wel aan dat je daar ook allemaal werkgroepen voor hebt, dat je niet als voorzitter je overal mee bezig hoeft te houden. Nee, dat klopt, klopt. Kijk, en, uh, in het bestuur hebben we altijd uh, de taken, verdeeld dus iedereen had zijn eigen portefeuille net zo als in de in de gemeenteraad uh, hebben we dat gedaan maar daar ontstonden dus nu uh, behoorlijk wat uh, vacatures het is een luxe probleem ja ja. Is het ook zo dat het bestuur of tenminste het ledenaantal kent natuurlijk een afkalving aan de aan de bovenkant ja en, maar als het goed is, moeten er ook wel weer aanvullingen van onderen komen. En ja, nou, we, dat hebben het natuurlijk, uh, we hebben het natuurlijk ook wel uitgezet naar de, naar de, de, de jongere leeftijden, hè? dus net van boven de 50. Ja, dat is tot nog toe uh, eigenlijk wel heel erg moeilijk, omdat ze nog steeds in het arbeidsproces zitten ja. en nog steeds langer moeten gaan werken tot hun 67ste. bijna niet. Hoe, hoe lang is het nou geleden dat we gestopt zijn met de AMBO en dat je over bent gegaan tot deze nieuwe organisatie? Hoe lang is dat geleden? Fijn. Nou, wij vieren dit jaar ons waarschijnlijk vijfjarig jarig bestaan Lustig. voor de Seniorenvereniging Zandvoort. En daarvoor was er dus nog uh, AMBO, ambo afdeling Zandvoort. Vijf dus en, en hoeveel leden nu? Nu hebben we tegen de 700 leden. Ongelooflijk. In november is het lustrum, hè, geloof ik? Ja, 17. november. Over die ANBO, um, jullie zijn ontstaan uit de ANBO. Klopt. Ambo was oorspronkelijk de, de belangenvereniging voor de ouderen. Er is veel ruzie ontstaan en dat soort zaken. Nu zijn heel veel mensen geen lid meer van de ANBO. Maar wie neemt nu de belangen van de ouderen op landelijk niveau waar? Qua ANBO? Ja? Nou, dat, ze vallen nu onder de afdeling Halen. Ja, maar de de Zandvoortes... als landelijke organisatie bestaat nog. Steeds. Staat het nog? Ja, het ze nog bestaan een... nog wel, maar de, de, de, de, het betekent al van, uh, het laat al zien het beleid wat ze voeren, dat dat niet goed is, want steeds meer uh, gemeentes ja. en zelfs uh, eilanden nee. keren zich af van uh, van de, de amboss. Ja, nee, geloof ik heeft ah, zich ach, afgescheiden. Ja. En dat betekent dus dat ze veel en veel leden moeten inleveren. Dat zie je aan de aan de aan de aantallen die ze krijgen, nu nog hebben aan leden. Maar even los van de van, de, van wat er gebeurd is op bestuurlijk niveau... had de AMBO natuurlijk wel een toegevoegde waarde... in het in de, in de landelijke politiek. Dat klopt, voor, ja. voor, het voor het verdedigen van de belangen van de ouderen. Ja, ja. Wordt dat nu minder waargenomen? Of? Ja, wij, die, die link die missen wij natuurlijk wel. Ja. Het enige link die wij goed hebben... dat is uh, ja, de, de, de, de overeenkomsten, de, zeg maar, de, de gesprekken die wij voeren met de gemeente. Nou ja, en dat is onze wethouder Gert-Jan Bluis... Ja. die heeft ouderen uh, ja. ouderenzorg onder zijn in zijn portefeuille. Ja, en dat doet hij hartstikke goed. Wij kennen heel goed uh, met hem doorheen deur. Hij uh, houdt het ook uh, kort. Als er wat is, dan uh, komt hij bij ons. Of wij gaan naar de jaarvergadering. Laat hij zijn gezicht ook zien. Grote opkomst op de jaarvergadering? Ja, dat is uh, buitengewoon. We waren ja. met uh, 61. 61. Ja, 61. Ja, ik op. ga even naar Olga, die zit erbij. Ja. Niet voor niks? Nee, nee want uh, ja, Gerard, die komt continu, maar ik ik wil gaan horen. Die uh, hebben het er ook druk mee. Ja, ja. Olga Poots. Dus niet Olga Kuiper. Nee, Olga Poots. Maar ja, ik zie jullie dan samen en dan denk ik... dan raak ik in verwarring. Stek. Ja, zo gaat dat op een dorp, hè? Ja, precies. Maar Olga, vertel eventjes. Je hebt het hartstikke druk. Uh, ja, ja. Dat is, uh, ik ben bij de Seniorenvereniging gekomen... als uh, plaatsvervangend uh, penningmeester. En ja, op een gegeven moment uh, ja, liep het een beetje spaak. Uh, kw ja, kwam, uh, stopte de sec onze secretaris ermee. Dus dat heb ik even tijdelijk overgenomen. En nu hebben we uh, weer... Een een, ja mooie ploeg uh, in het bestuur zitten. En we gaan dus ook de, de taken toch ook wel meer herverdelen. Ook willen we meer vrijwilligers daarbij uh, bij betrekken. Die heeft meer in het bestuur Jan Wassenaar ook zitten, hè? Jazeker. En ja. uh, die koesteren we, want dat is een hele goede ja, penningmeester. Ja, precies. ja. Uh, wat, uh, verder bestuur gaat hartstikke lekker. Ja. Hij dus nou, zijn... praat niet over Gerard, hoor. Nee, maar het, we zijn een goede groep. En uh, we zijn goed op elkaar ingespeeld. En we nemen het goed van elkaar over. En ja, de kunst is dat de mensen dingen doen... Uh, waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben. Want het blijft natuurlijk een vereniging en ja, geen onderneming. En zijn er ik ben vacatures bang... in het bestuur? Op dit moment niet. Op nu dit moment hebben we het nu helemaal uh, dichtgetimmerd. Hoe verzinnen jullie alle activiteiten die jullie doen? Nou, dat komt ook meer van de, uh, van de leden zelf. Ja. En als die dan een idee hebben, dan komen ze naar het bestuur... en dan gaan we kijken uh, ja, of er mogelijkheden zijn en uh, kijken of het loopt. En dan, uh, dan trekken we ook nieuwe vrijwilligers aan... want het is niet de bedoeling dat we het als allemaal zelf moeten doen, want dan, uh, dan gaat het te veel op werken dat lijken. Het moet leuk blijven. Het moet uh, gezellig blijven. En nou bij jullie in november Lustrum, ja. de eerste vijf jaar. Ja. Ik las het al wat over op jullie uh, website. Wat, uh, wat gaat er gebeuren? Ja, we proberen natuurlijk groots uit te pakken. Ja. En we gaan het programma natuurlijk niet uh, kenbaar maken. Want uh, dat houden we zo uh, leuk mogelijk en uh, geheim. Maar en zo het wordt lang wel spannend mogelijk. gemaakt in ieder geval. Ja, er wordt wel tamtam uh, -tam, uh, aangegeven. Ja. Dat uh, ga ik u verzekeren. Maar kun je iets vertellen over een tipje van de sluier oplichten? Ja, er zit natuurlijk uh, veel, uh, veel muziek in. Ja. En uh, dat uh, vinden de ouderen ja, altijd ja, hartstikke duidelijk. leuk. We hebben twee items altijd... Wat ...wat altijd super scoort, dat is uh, muziek en varen. Ja, en, varen. Ja. ja, varen, daar zijn ze ook altijd uh, heel De op. bingo is ook leuk. En de bingo's. <laughs> en, de motorshows. Een, ja, en de modershows. Ben jij ja. lid van die club? Maar? Ja, ik ben lid. Ja, ja, ja. ja, nou, ja. ook, ja. ja. ja zeker. Ja. Nee, ja. is goed. <laughs> nee, wij, wij zijn actief lid. Dat zeker. En is hartstikke leuk. Ja, want ik zag al even activiteit. Iedereen die er zo weten kan zo naar de website doen, kan ...zien wat jullie allemaal doen. Maar het is heel veel, inderdaad. Kijken jullie ook naar wat andere verenigingen? Van, het leek, leek mij moeilijk... Om nieuwe activiteiten te bedenken of te laten bedenken. Dus dan kun je beter jatten van een ander dan zelf bedenken. Is er goede samenwerking met andere seniorenverenigingen? Ja, er zijn contacten met de verenigingen die als ook als eerste zijn uitgestapt. Dus onder andere is dat Seist, Hilversum, Zaanstad. Nou, daar kijken wij naar. We krijgen hun nieuwsbrieven ook. En die gaan we dus ook uh, lezen. Nou, En daar zien we soms ook dingen in van, hé, hey, dat is uh, ook wat voor ons. Kun je kopiëren? Ja, dat kun je gewoon kopiëren. En diegenen die daar een lezing houden en dat interessant is voor ons ook. Die kun je gewoon ook uh, ja. overnemen. En samen dingen doen? Nee, nee, nee. We zijn zandvoorters hoor. Ja, ja nee. Hallo. Het ja. Samen heb ik toch altijd wel een heel erg hoog in het vaandel. In de zin van dat Zaanstad ligt dichtbij, Amsterdam ligt dichtbij. Nou ja, goed, we houden elkaar op de hoogte. Hè. En ja. dat is goed gegaan altijd in het verleden toen we ons uh, gingen afscheiden van de AMBO. En toen hebben wij die connecties uh, samen ja. gelegd. En, ja. en toen hebben we samen gekeken van uh, hoe doen jullie dat? Hoe pakken jullie dit uh, aan? En uh, wat zijn de struikelblokken? En die hebben we van elkaar uh, hebben ja, we van En de elkaar goede geleerd. dingen pakjes, wat je ja. net zei spreken, dat is ja. natuurlijk... Ja, je kunt beter heel goed jatten ja. dan slecht bedenken. Geert, heb je de afgelopen maand veel adviezen moeten geven over belasting invullen? Want ja. dat doen jullie ook. Nee, dat doen wij niet meer. Oh, ben nee. ben nee, ja, wij Ja, uh, oh, dus wij, wij, nou, wij hebben het overgedragen aan nou, het pluspunt. pluspunt ja. Omdat die veel meer uh, Maar jullie mensen, deden dat ook altijd? Ja, wij hadden een, een paar uh, belastinginvullers, waaronder ik zelf trouwens ook. Yeah. En, uh, ja. En wij zelf hebben dan onze eigen klantjes gehouden, maar uh, de nieuwe mensen die kwamen, die hebben allemaal verwezen naar het pluspunt. En de, degene die wij nog hadden als belastinginvuller, die zijn overgegaan naar het uh, pluspunt. Oh, en dat gaat okay. hartstikke goed. Oké. Okay. Het is verwijzen en iedereen... Iedereen heeft zijn eigen deel en daarom de samenwerking met de pluspunt is van essentieel belang in ons dorp, want wij vullen elkaar gewoon aan. Ja. Als ik naar de communicatie kijk, die is optimaal. Uh, ja. Nogmaals, uh, als dat blad binnenkomt, uh, één keer in een paar weken, nou dat is niet één velletje, nee, dat is een heel boekwerk langs de hand. Ja. En er wordt bij ons thuis omgevochten wie het als eerste ja. moet ja. lezen. Hartstikke mooi. En daar staan ja. alle reizen mooi. in, busreizen ja. en weet ik nog ja, wat. Wordt en inderdaad. Dat wordt uitgespeld. En dat wordt uitgespeld. En het zit vol altijd. Ja. ik. Uh, ja. echt leuk is dat. Ja. Nou, nou ja, dat dus komt dan ook mede door de leden, hè, Want die we we zijn natuurlijk afhankelijk van uh, een kopij. Ja. Om hem te vullen. Nou, dat gaat steeds uh, beter. Het is zelfs zo dat we sommige stukken gewoon moeten inkorten, oh. want anders wordt het inderdaad wat een boel. <lacht> <Te veel>. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> nou, het staat ook allemaal op de website, maar ik neem aan dat niet alle leden ja. internet hebben. Nee, nee, of, nee, nee ja. heel veel uh, ouderen die zijn niet voorzien van een computer, dus die die vinden dit juist inderdaad. Is en, keurig in kleur en dergelijke. Ja, ja, ja. Het ziet echt een licht ja, uit. Ja. Echt geweldig. Ja, iedereen die vecht er inderdaad om. Uh, ja. Ja. Dus jij moet een trots voorzitter zijn nu. Ik wel, ja. En ik ben ook uh, trots dat het uh, zo gelopen is, de afgelopen uh, vergadering. He, dat mensen zich uh, toch beschikbaar hebben gesteld om een uh, aantal taken op zich te nemen. Waaronder Olga, die is dan uh, een uh, vicevoorzitter geworden. Nou, en dat vind ik, daar ben ik hartstikke blij mee. Dus ik heb gewoon, uh, we zijn gewoon een beetje opgeschoven. Dus en, als jij... Uh, groep hebt, ergens in het land, dan kunnen we bij Olga terecht. Ja. Ja, ja, van, ja, hij zit ergens in Enschede of waar dan ook. Ja, dan blijft het gewoon doordraaien. Het blijft gewoon doordraaien. Ja, ja daar ben ik, heel, ben ik heel blij mee. En ook met de overigen die uh, zijn toegetreden tot het bestuur. Zijn over het algemeen heb ik gevochten voor uh, aanwinsten van, uh, van vrouwen. En dat is, uh, dat is heel goed gelukt. Dus daar ben ik ook uh, trots op. Ja, je hebt Jan Wassenaar nog naast je, dus je wordt niet helemaal ja, ver ver over verkoop van kom heb ik ook als nou, man en, en nu is onze nieuwe secretaris ook een man, een tom, kijk, van kijk. tom van Waarde. Dus, ja. En de rest zijn allemaal vrouwen. Ja. We hebben Heb je ook, ook bestuursassistenten zelfs nog uh, buiten het bestuur. Die hebben zelf gezegd, ik wil niet echt een bestuurlijke taak, maar ik wil wel als uh, bestuursassistent uh, jullie helpen. Nou, daar hebben we er ook weer twee bij. Dus uh, we kunnen de taken nu wat uh, makkelijker gaan veranderen. Ja, jouw huisgezin... Ja. Die is helemaal senior, want die jouw vrouw doet de ledenadministratie. Ja, die is dus uh, nu uh, toegetreden tot het bestuur. Ze heeft altijd uh, het gevoel gehad: van ja, ik doe er zoveel voor de vereniging. Ja. Ik, uh, ik heb het gevoel dat ik er een beetje bij hang als uh, bestuursassistent. En ik zou graag uh, toch willen uh, uh, toetreden tot het uh, echte bestuur, zou ik maar zeggen. Nou goed, uh, dat heb ik voorgelegd aan, uh, aan onze mede-bestuursleden. En die zagen er geen bezwaar in. En uh, ja, Els is ook uh, afgelopen dinsdag uh, met algemene. Stemmen aan Ja, ik bedoel maar. Ja, dus uh, nou, die is ook helemaal, uh, helemaal trots. Tijdens het ontbijt gaat het over senioren, veel. Nee, ja, ja, we doen heel veel. Ja, het is ja. een, het is een nee, dagtaak uh, aan het worden. Dat is ook heel erg leuk, hè? Ja. Heb jij nog plannen die je wil verwezenlijken in jouw komende voorzittersperiode? Nou, we hebben wel uh, besloten dat uh, gezien uh, sommige activiteiten die we hebben... die eigenlijk al uh, ja, te vol uh, dreigen te lopen, dat we niet meer gaan, gaan werven. Dat we het eigenlijk bij uh, zeg maar 700 leden gaan, uh, gaan houden. Als maximum. Als zeg maar maximum. Als, het, als er meer bij komen. Ja, even goede vrienden natuurlijk. Dan, uh, elk lid is een lid. We doen dus geen oproep aan mensen om lid te worden. Nou ja, goed tevoren. Dat mag volgende, wel natuurlijk. Ja, mee. natuurlijk. Ja, tuurlijk, het mag, het mag altijd. Het mag altijd al bij, en uh, Ja, uh, je ziet het ook. Aan de afgelopen ja, periode, vanaf januari, zijn er toch heel wat leden overleden. Ja, en bent. ook mensen die dus zeg maar, in een dusdanige toestand komen... Ja. dat ze eigenlijk helemaal niets meer met de vereniging doen. Nee. Dus ja, we hebben ook met het innen van de contributie hebben we veel moeite moeten doen. Ja. Als, als met name, om a, alle leden de, ja. zover te krijgen dat ze hun contributie betalen. Ja, en de vallen er ook weer af. Je hebt wel aanwas nodig van nieuwe leden. Ja, en de, gelukkig door... De het jongere het moet... ouderen zijn van harte welkom. Ja, ja. ja. en dan kijk je naar mensen. Nou, jij bent nog Ja, ik ben lid. Dus ik keek naar mij. Ja. Oké, ja, ja, maar als jongeren... Jongere. Ja. Okay. Nou, heel veel eh, succes, uh, Gerard. Ja, in, uh, gefeliciteerd. En jij ook gefeliciteerd. Ja, dank je wel. En, uh, en een uh, goede toekomst voor ja, de senioren. Daar gaan we voor. Dus blijf, uh, wij blijf heel en gezond. we ja. kunnen nog het heel lang voor genieten. Het gemiddelde leeftijd neemt alleen maar toe. Dus ja. Het goed ja. Nee, we blijven het goed. Dank voor jullie komst okay. en voor de uitleg. Oké. Dank u wel. We gaan naar Kasper en die heeft muziek. En dat is We Belong to the Night.